In het eerste kwartaal van vorig jaar zat nog 22 van deze groep zonder werk. Dit jaar is dat gestegen naar 29 Onder autochtone jongeren tussen 15 en 25 jaar ligt de werkloosheid rond de 10 Forum noemt de stijging dramatisch. Jonge allochtonen zouden sneller werkloos raken omdat ze vaker tijdelijke contracten hebben. En ook is er volgens Forum nog altijd sprake van discriminatie op de arbeidsmarkt.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 De meeste Japanners, die zaterdag na zware regenval en aardverschuivingen weer geëvacueerd, mogen weer terug naar huis. Het is weer het is flink opgeknapt. Door het noodweer moesten 250.000 mensen hun huis verlaten. Zeker 26 mensen kwamen om het leven en zes Japanners worden nog vermist. Duizenden bewoners op het eiland Kuyusu waren van de buitenwereld afgesloten door landverschuivingen, overstromingen en omgevallen bomen. Het Japanse leger bracht met helikopters eten en drinken. De voorzitter van het Olympisch Comité van Libië is gisteren in Tripoli ontvoerd door gewapende mannen. Twee auto's met daarin acht of negen mannen in een militaire uniform hielden de auto van de voorzitter tegen. Zouden hem vriendelijk hebben gevraagd mee te komen. Mannen namen hem mee en sindsdien is niets meer van hem vernomen. De Libische minister van Sport heeft de directe vrijlating geëist van de voorzitter van het Olympisch Comité.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De A16, de richting Rotterdam, is afgesloten. Tussen klopend Prinsenveel en klopend Zonzeel... door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer in de regio Antwerpen onderweg naar Rotterdam... kan het beste omrijden via Bergen- en Zoom. En het verkeer in de regio Tilburg kan beter omrijden... via de oostkant van Breda over de A27 en de A59. Verder staan de dagelijkse files op de A7 A8... en op de A9 richting Amsterdam. En op de A50, Arnhem richting Oost, staat twee kilometer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 Met Marcel Ooster. Goedemorgen. In Zuid-Soedan wordt de ellende steeds groter. Na oorlog, vluchtelingen, honger en droogte zijn er nu overstromingen. Hoort zo artsen zonder grenzen daarover. In Frankrijk maken ze zich druk over de kopspijkers in de Tour. Zo dadelijk een reportage over de spijkers en de lekke banden. En in Noord-Korea is er een opmerkelijke ziekmelding binnen de hoogste legerleiding. Want de belangrijkste militair is daar uit al zijn functies gezet. De 69-jarige Ri Jong ho was een belangrijk adviseur voor de nieuwe Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Die kreeg na het overlijden van zijn vader een half jaar geleden de macht in handen. Ik ga erover praten met Remco Breuker, hoogleraar Koreanistiek aan de Universiteit van Leiden. Meneer Breuker, goedemorgen. goedemorgen. Staatsmedia zeggen dat ziekte de reden is voor zijn vertrek. Is dat ook aannemelijk? Uh, niet heel erg. Het is niet helemaal uit te sluiten. Je ziet de foto's van de afgelopen paar jaar dat hij er wat minder gezond uit is gaan zien. Maar het, het is een veelgebruikt excuus. En er uh, zijn andere voorbeelden van hoge ambtenaren en militairen... die tot vlak aan hun dood uh, al hebben gediend. Hm. Want er is wel vervanging te vinden voor de uitvoerende taken. Ja, ja. ja. Wat, wat, is zijn, of laten we zeggen, wat was zijn rol tot nu toe? Ja, hij was eh, absoluut een van de eh, cruciale figuren binnen het regime van Kim Jong-un. Zonder hem eh, was het een stuk moeilijker geweest, denk ik, om de, op een, de opvolging zo relatief soepel te laten te verlopen. Um, en um, hij is iemand die zowel in de politiek als in, uh, als in het leger um, eigenlijk de allerhoogste posities uh, bekleden. Ja, werd hij echt beschouwd ook wel als een, als een vriend van Kim Jong-un? Ja, is duidelijk iemand die aan de kant stond van, uh, van Kim Jong-un. <coughs> um, voor zover we dat weten natuurlijk. Want het is wel duidelijk dat er al een hele tijd een machtsstrijd gaande was in jong um, Hoe dat precies zit, weet niemand buiten, buiten Pyongyang zelf. Maar dit lijkt er wel een, een van de gevolgen van te zijn. Daar zou deze goal wel bij betrokken kunnen zijn, bij die machtsstrijd. Ja, nou absoluut. Als je zo hoog zit, dan kan het bijna niet anders. En uh, zeker als je ziet dat de laatste paar maanden er mensen terug zijn gekeerd in, uh, op hogere politieke functies... Uh, die de economie willen veranderen, hervormen... die voorzichtige uh, introductie van het kapitalisme willen toestaan. Uh, mensen die uh, tot een andere fractie behoren dan, dan e. Jong Jongho zelf... Dan, dan ligt de conclusie voor de hand dat hij echt weggezuiverd is. Ja, maar Hoe stond hij te boek als er iets over hem bekend is als, als conservatief? Behoorlijk. Uh, niet... Ja. Hij niet, is niet een van de, de allerergste aller Haviken, maar hij zat wel duidelijk in het Havikenkamp. Hij was ook wel de man die, die te maken had met um, niet degene die zelf leiding gaf, maar wel um, de aanval bijvoorbeeld op Zuid-Korea in 2011 en 2010 toen het marineschip marine tot zink is gebracht. Um, hij had daar duidelijk mee te maken. Hij stond er in ieder geval ook achter. Dus hij, hoort wel, hij behoort niet tot het kamp van de, van de gematigde Noord-Koreaanse leiders. Nee, hoe, hoe zou je het u willen inschatten? Um, als um, nieuwe koers bijvoorbeeld, een koerswijziging? Of zou die op een of andere manier zijn hand overspeeld hebben? Um, ik, ik denk dat het een mengeling van alles is. Ik denk dat um, hij is een van de bekendste militairen in Noord-Korea Um, Noord-Korea heeft natuurlijk um, een paar hele foute beslissingen genomen. Er zijn een paar dingen heel fout gegaan, zoals de mislukte raketlancering. Ja. De enorme voedseltekorten op het moment. En het regime had een zondebok nodig. Uh, ik denk dat ze die niet gevonden hebben. Daarbij komt dat hij ook niet uh, positief tegenover hervormingen in de landbouw en de economie stond. Um, dus op dat vlak was het ook handig als hij vervangen zou worden. Ik denk dat het een combinatie van die twee factoren is. Ja, kan Kim Jong-un dat hebben? Want die is natuurlijk nog nieuw. Moet het vak nog wel leren? Ik weet het niet. Uh, ik denk dat het ervan hangt uh, wie de volgende is die opstapt. Wat? Er is een, uh, een generaal die, of die wordt gedwongen op te stappen, moet ik misschien zeggen. Er is een generaal die um, zeer nauw verbonden is met jong uh, ho uh, Generaal Kim Kyok-sik. Als hij op zijn post blijft, dan uh, denk ik niet dat er veel hervormd gaat worden. Als hij binnen nu en nou, zich een paar weken inderdaad ook wegens gezondheidsredenen. Op uh, zijn post, posten verlaat of een auto-ongeluk krijgt. Wat eigenlijk oh, dat kan ook nog. Ja. ja, het is een veel voorkomende manier van pensioen gaan in Noord-Korea, denk ik ja. dan, um, dan. Dan is er grote kans dat, uh, dat de hervormingen doorgezet worden. Oké, okay, dus die moeten we in de gaten houden. Wat was zijn naam? Zijn, zijn naam is generaal Kim kjok sik Kim een, kjok. een Havik van het eerste uur. Goed. Meneer Breuker, dan houden we die in de gaten voorlopig, komende weken. Okay, prima. En dan bellen we weer, als er we toch een ja. verkeersongeluk is geweest. Hoogleraar Koreanistiek aan de Universiteit van Leiden, Remco Breuker hoort u. Het is bijna twaalf minuten over acht. En ik hoor al Colette van Nune op de camping in Nijmegen. Je praat nog wat zachtjes of inmiddels al wat harder? Nou nee hoor, oh, het, nee, was het is meer uh, dat ik dacht. Ja. Ja. Ja. We zijn in de, ik ben in de winkel. Ik denk, ik ga eens even kijken hoe uh, de mensen hier aan hun dag beginnen. De dag voorafgaand. En je wil vast weten wat ze hier in de campingwinkel allemaal verkopen. <laughs> ik kan het wel een beetje raden, maar <laughs> vertel maar. Nou, heel veel bier bijvoorbeeld. Goh. Dat is dan weer niet wat jij zou raden. Ja, natuurlijk <laughs> Misschien? wel. Oké, okay, en uh, water en brood en melk en uh, uh, tandpasta en uh, tandenborstels voor mensen die dat vergeten zijn. En Janine Klaassen die doet dit al voor het zestiende jaar, hè, want u heeft een, uh, een winkel in de stad en dan een tijdelijke campingwinkel hier. En wat heeft u nou nu meer in voorraad dan bijvoorbeeld zo'n eerste jaar? Uh, ja, inderdaad, tandenborstels en uh, pleisters en uh, vaseline voor onderweg. Ja, euh, bananen voor onderweg, wat we thuis ook niet verkopen. Dat zijn allemaal dingen waar de mensen hier extra voorkomen. Kaartjes van de Vierdaagse. Ja, allemaal leuke hebben dingetjes. blare bier hebben we elk jaar. Mm, Blarenbier. bier. Mm. Ja. ja, dus een speciaal bier uh, wat dan uh, ieder jaar met een nieuw etiket komt. Wat de mensen dan sparen en ieder jaar uh, verzamelen. Mm. Dus dat is wel heel leuk voor de Vidaagse lopers. Ja. Verandert nou ook de sfeer in de winkel in de loop van de week? Want nu is iedereen nog rustigjes, hè? Zo, gezellig. Ja, is altijd wel leuk. Als de mensen gaan lopen, leef je eigenlijk ook met ze mee. Uh, iedereen heeft dan een verhaal. En die komt dan even vertellen, ook Bender. Uh, ja, is wel gezellig. Uh. Ja, ja, en mensen vinden de... het ook wel lekker om even hun verhaal kwijt te kunnen doen, ja. natuurlijk. Vorig jaar hadden we ook twee meisjes, die komen iedere dag... oh, nooit meer, nooit meer. En de laatste dag kwamen ze binnen, tot volgend jaar! <laughs> <laughs> dus dan zijn ze daar aan de wedstrijd alles weer vergeten. Dus dat is wel heel leuk om mee te maken. Ik ja, ben benieuwd ja. of we die deze, dit jaar ook nog ja, gaan zien, houden we in de gaten. Ja, u verkoopt ook verse koffie, dat is ook ja, altijd dat fijn dat als je op lekker. de camping ja. zit... Hè? dat, dat, dat, dat je dan wel wel. niet uh, koffie ja. hoeft te maken uit oploskoffie, want dat is niks. Wat heeft u uh, gekocht, meneer? Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> <laughs> Broodjes. Broodje, ja. ja. Bent u wel ingeschreven? Die is het zo aangeschreven. ja. Ah, oké. Okay. Ja, ik zie het. Een ja. polsbandje om, heel goed. Oh, er begint een rij te ontstaan. <laughs> en um, wat gaat u eventjes kopen nog? U gaat ook meelopen, nee, ja. in het, hè? moet betalen, hè? Ja, ik oh, moet ook meelopen, ja. Mag ook meelopen, ja. Hoeveelste keer? Vijfde. Okay, lekker ja. geslapen? Ja, redelijk. Ja, redelijk. Nou, ja. dat klinkt niet best eigenlijk, hè? Oh, hier, ja, wel vaak wakker geweest, maar wel uh, lekker geslapen, even goed. Ja, ja, ja nou ja. Hè, dat hoort er ook een ja, beetje bij, hè? Je ja, moet afzien. Weten. Ja, absoluut. Maar helemaal totaal goed voorbereid en uh, voeten, alles prima? Voeten wel, voorbereid niet. Niet voorbereid? Nee. Oh, heb jij niet nodig? Nee, ik heb het nog nooit gedaan. En altijd helemaal uitgelopen? Ja. Ja, ja. Okay. <laughs> Nou, hartstikke mooi. En jij? Jij bent de man van, of... Uh... Ja. Ja. ook ik, geen uh, voorbereiding nodig? Nee, maar ik uh, sta nu voor de vijfde keer. Ik heb hem uh, twee keer uitgelopen. Oh. Ik ben wat impulsiever. Uh, gewoon niet trainen, maar beginnen. Ja. <laughs> nou, we zien wel waar eindig. ja. ja. Dan was trainen misschien op zich wel een aardig idee geweest. Uh, om hem ook, ja, dat je zeker weet dat je hem uitloopt. Ja, maar ik weet nu ook wel zeker dat ik hem uitloop. Uh, ja? Dit jaar wel. Ja. Okay. Ik heb gevoel, uh, goede melk erbij. Dus, uh, ja. Pak je half volle melk, een krantje, broodjes voor en onderweg. Trentjes. Ik dan dadelijk even inschrijven. Jullie... Oh, heb je ook al gedaan. Ja. Nou, wat ga je doen vandaag dan? Chillen. Heel rustig. Niet te veel. Lekker een beetje rond de tent. een Beetje uitrusten, De spulletjes bij elkaar zoeken. En dan uh, morgen gaan we er tegenaan. Een hele dag schietgebedjes voor mooi weer. Ja, droog in ieder geval. Ja. Mooi weer hoeft het niet te zijn, maar droog zal wel lekker zijn. Ja. Nou, fijne dag. Dat dank je dankjewel. <laughs> nou, zo gaat Het Tja. eerste dagje. <laughs> het ontbijt wordt voorbereid. Ja. <laughs> Van in de campingwinkel op de camping waar de vierdaagse lopers staan. Morgen moeten ze aan de bak vluchtelingenkampen in zuid soedan zitten overvol en het wordt steeds moeilijker om de voedsel naartoe te krijgen. Artsen zonder grenzen is in het gebied... en spreekt zo dadelijk met een hulpverlener. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, Johnson Hoka. Er staan alleen dagelijks files richting Amsterdam... op de A7, A8 en de A9. En verder is de A16 richting Rotterdam afgesloten... tussen de knooppunten Prinsseville en Zonzeel... door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer in de regio Antwerpen richting Rotterdam... kan het beste omrijden via Bergen op Zoom. En het verkeer vanuit Tilburg... kan het beste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 Jackson hoorde u met Rock With You. Het is crisis in Zuid-Soedan. De vluchtelingenkampen zaten al overvol. En door de regenperiode is het bevoorraden van die kampen nu vrijwel onmogelijk geworden. We hadden over praten met Anna Reinierse van Artsen Zonder Grenzen. Mevrouw Reinierse, goedemorgen. Goedemorgen. U zit daar in het rampgebied. Kunt u beschrijven hoe de situatie is? Uh, ja, wij zitten in een kamp, uh, Jammam genoemd. Het is een uh, vluchtelingenkamp waar op dit moment nog ongeveer oh, no, uh, 31.000 mensen zitten. De grootdelen van het kamp staan onder water. En andere delen van het kamp die niet onder water staan zitten in een enorme modderpoel. Uh, de mensen worden op dit moment uh, verplaatst weer naar een ander kamp. Dus het aantal mensen wat hier precies op een dag in het kamp zit is moeilijk te tellen. Ja, en, en waar zit u precies? Is dat aan de grens met het noord soedan Nee, we zitten ongeveer 70 kilometer van de grens met noord soedan af. Ah, ja. En um, uh, het grootste probleem is op het ogenblik, um, afgezien van dat water, het voedsel? Ja, het is een ongelooflijk moeilijk uh, te bereiken gebied. Het is heel erg afgelegen. En met, met de regens is het vrijwel onmogelijk om uh, de wegen... Te, ja, hoe noem je dat? Om, om door te komen. Ja, en dus gebeurt het ook niet? Er komt bijna niets? Op dit moment in Jammam Kamp zelf is er nog een uh, voedseldistributie geweest. Ja, en uh, is, er, is er geen mogelijkheid te bedenken bijvoorbeeld met helikopters? Ik vind dat moeilijk om te, te zeggen. Het is uh, de, de World Food program die, die, die zich bezighoudt met uh, de, de voedseldistributie... En ik neem aan dat zij dezelfde logistieke problemen hebben als wij. Mm. Uh, u zit daar wel, veel andere organisaties niet. We hoorden eerder van onze correspondent dat organisaties het probleem onderschat hebben... en ook de, ook de regering eigenlijk die hulp niet zozeer op prijs stelt. Wat zijn uw ervaringen? Uh, ik kan alleen voor mezelf spreken. Wij zitten in dit gebied sinds uh, november 2011. We hebben in december en in maart hebben we alarm geslagen over de situatie... En eigenlijk is er pas zeer kort aandacht voor deze mensen. Ja, dus ook uw waarschuwingen zijn genegeerd? Mevrouw Enissen? Ja. Heet u er nog? Uw, uw waarschuwingen zijn dus genegeerd? Ik denk dat ze wat laat zijn opgepakt. Ja. Wie, wie zijn vooral het slachtoffer? De, de meest kwetsbare delen van de bevolking zijn toch altijd de kinderen onder de vijf jaar. De zwangere vrouwen en de oudere mensen. Ja. En, en uh, sterven, die, sterven mensen al van de honger? Uh, ik heb dat zelf uit eerste hand gezien. Dat mensen echt vast uh, van de vrouw probeerden te eten om nog iets, iets te hebben. Uh, op dit moment in Jamaan Kamp zijn er wel voedseldistributies. Maar we zien een uh, angstaanjagend hoogkinderen met... Uh, uh, acute ondervoeding. Ja. En, en hoe is het met ziekte? Want als alles zo nat is, dan uh, wordt dat natuurlijk ook een probleem. Ja, je moet je voorstellen dat de latrines zijn overstroomd. Veel mensen hebben de gewoonte om oppervlakte water te drinken. En de hoeveelheid water die behandeld kan worden voor deze hoeveelheid mensen... is toch wat beperkt. Dus we zien een enorme hoeveelheid diarree. Ja. En uitdroging als gevolg daarvan. En, en mensen sterven daaraan. Goed. Mevrouw Renierse, heel veel sterkte met uw werk. En bedankt dat u even aan de telefoon wilde komen. Oké, okay, graag gedaan. En naar Renierse van Artsen zonder grenzen in Zuid-Soedan. Zo'n 70 kilometer van de grens met het noorden. Het is bijna vijf voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Tijdens de etappe van gisteren in de Tour de France reden... tientallen renners lek. Gebeurde tijdens de afdaling van de Pyreneeën Kool... toen de renners zo'n 70 kilometer per uur reden. De organisatie van de Tour laat de Franse politie nu onderzoek doen... naar het Spijker-incident. Ook renners van Argos reden lek. Jorgens van der Kerkhof keek mee met Bertolt Dekker... en hij is de mechanieker van Argos. De materiaalwagen in. Het is al tijd om te ontspannen, dus een biertje moest hij even aan de kant. Dit zijn de wielen. Oh, dat had ik niet zo moeten doen. Daar maak ik niet uit. Welke zijn nou er de nu opgeplakt? Uh, ja, we hebben hier dus heel veel willen hangen, maar uh, die vandaag lek zijn gereden, die hebben we nog niet gemaakt. Want omdat, uh, omdat ze erop gelijmd worden, vergt dat wat meer tijd dan, uh, dan eigenlijk een normale draadband. Dus uh, we hebben ze vandaag weer voorbereid, dat we ze morgen weer kunnen gebruiken. Ja, de, dit zou dan deze kunnen zijn, waar nu ja. helemaal niks op zit? Ja, het is, uh, nou ja, kan je precies zeggen. Deze is het geweest, en die is het geweest. Ja. Twee man hebben lek gereden, dus eigenlijk hebben we nog geluk gehad. Ja, dat zijn ploegen die uh, veel meer uh, lekkerbanden banden hadden. Nou reden jullie een beetje achterin en was al helder dat die spijkers daar lagen. Maar je kunt blijkbaar, het is moeilijk om een spijker te ontwijken. Ja, wij, wij wisten op het moment niet dat het echt dat het spijkers waren. Maar uh, op de radio hoorden we dat er gewoon heel veel ploegen lek gingen rijden. En uh, ja, toen hebben we uit voorhand onze renners toch gewaarschuwd van... jongens, uh, we weten niet wat het is, maar er wordt heel veel lek gereden. Dus uh, let op. Het is al jaren geleden dat dat gebeurd is. Het schijnt een tijdje wel vaker gebeurd te zijn, maar dit is al jaren geleden. Ja, die banden kunnen daar natuurlijk gewoon niet tegen. Je kunt niet met banden rijden waar spijkers geen vat op hebben. Nee, ja, vooral niet in deze wedstrijd. Hier gaat het toch om het beste en soms om de tiende van een seconde. Dus je probeert alles uh, zo licht lopend te laten. En dan uh, ja, de band ook natuurlijk. En dan spijkers, ja, dat is daar niks tegen te doen. Boos dan op de mensen die ze daar neergelegd hebben? Uh, ja, niet boos, maar jammer. Ik denk van, uh, ja, waarom moet je dit doen? Waarom moet je de sport zo verpesten? En uh, ja, als je, als je ook naar Evans kijkt, dat hij drie keer lek rijdt. Van, uh, ja. Ik weet niet als hij dit, uh, dat hij daar de tour door verliest, maar dat zou toch zonde zijn. Dat zulke soort dingen daarmee gebeuren. Dat is zonde. Er ligt hier beneden ligt een, een, een band die dan uh, lek is geweest. Die heb je even apart gehouden. Zo. Er zijn de spijkertjes uitgehaald al. Zat er één ja. in of zat er, er meer in? Ja, dat is een ja. gaatje. Maar oh, die was niet blijven zitten? Dat is een, Nee, ja, deze is uh, van Koen de Kort geweest. En Koen uh, die, uh, die zag dat er wat in zijn band kwam en hij kreeg het er niet uit. Dus hij is eerst met zijn handschoenen eroverheen gegaan. Wat je vaak doet als je, iets, uh, als je door een steentje of pas Al rijdend? Erin. Al rijdend, om je band te beschermen. Maar toen kreeg hij het niet uit en toen heeft hij, uh, heeft hij zijn bidon uh, gepakt. Maar ondertussen, uh, ja is het eruit gegaan, maar ja, het gaatje zitten, dus de band loopt leeg. Ja, oh, en met de bidon dan over de band heen, zodat zo, zo ja. wat er dan in zit eruit gaat? Ja, alleen het is dus al. Uh, je hebt natuurlijk een loopvlak en het is iets te, te diep erin gekomen, dus hij had hem al lekker uh, toen het eruit was, dus ja. dat was wel zonde. Oké, okay, dan komt er een nieuwe band en dan, dit wordt dan uiteindelijk van het wiel getrokken? Ja, deze halen we van het wiel af, ja, deze zitten er dus opgelijmd, dus... Uh, ja, wordt er afgehaald en dan kijken, kijken hoe, de, hoe de onderlaag is. En dan uh, voorbereiden voor een nieuwe band. Ja. En dit doen jullie iedere dag, dat schoonmaken van die auto's? Ja, ja, we hebben zes auto's. Dus uh, we wassen ze elke dag uh, allemaal. En dan de bus er nog bij. En, uh, maar we gaan natuurlijk, eerst doen we de fietsen van de jongens. Die kijken we naar en die wassen we. En uh, ja, daarna de bus en de auto's. En de etappe van vandaag... Uh... Er is wel weer veel, uh, veel hoogte in. Het zal niet iemand voor jullie ja. winnen vandaag. Je weet het nooit. Uh, <laughs> ja, Parijs is je... toch ver. De Tour ja, is de Tour. Ze gaan hun best doen, gaan we vanuit. Maar uh, ja, we hebben niet, de, niet de, beste, af, de beste klimmers van dit peloton. Maar uh, je weet het nooit. Maar wel weer volle banden in ieder geval. Dat wel. En hopelijk geen spijkers ja. vandaag. Ja, tot Dekker hoorde u Mechanica van de Argos ploeg in de Tour. Joris van der Kerkhoff sprak met hem. Meer over het Spijkerincident hoorde u zo dadelijk wel... van onze correspondent Ron Linker. Alles over de etappe van vandaag, ook zo dadelijk na half negen in de Tour ontwaakt. Een driewerfvoerse, Nederland herreist.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 Meer allochtone jongeren werkloos en Europees Hof berispt Nederland. Het is iets of bijna half negen. Ik ben Mark Visser. Goedemorgen. De werkloosheid onder niet-westerse allochtone jongeren in Nederland loopt snel op, zegt Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken. In Het eerste kwartaal van vorig jaar zat nog 22 van deze groep zonder werk. In dit jaar is dat gestegen naar 29 Onder autochtone jongeren tussen de 15 en 25 ligt de werkloosheid rond de 10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 Nederland heeft ernstige fouten gemaakt bij het berechten van een Brit zes jaar geleden, blijkt uit een oordeel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De man werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim vier jaar voor de smokkel van ecstasypillen. Nederlandse rechter deed uitspraak op basis van een verklaring van een kroongetuige die in de rechtszaal geen vragen van de verdediging wilde beantwoorden. Volgens het Hof had de Brit nooit op basis van die ene verklaring veroordeeld mogen worden. De voordeelde Brit kan nu een schadevergoeding eisen... voor de ruim vier jaar die hij onrechtmatig heeft vastgezeten. Volgens een advocaat heeft de uitspraak van het Europees Hof... voor de rechten van de mens grote gevolgen... voor enkele lopende strafzaken in Nederland. In Utrecht is een dode gevallen bij een schietpartij in de wijk overvecht. Wie het slachtoffer is en wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Buurtbewoners hoorden meerdere knallen en zagen een man in elkaar zakken. Kort daarna overleed hij. De politie.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 Minister Clinton is bij haar bezoek aan Egypte bekogeld... met tomaten, schoenen en zelfs een fles water. Tegenstanders van de moslimbroederschap... die gooiden de spullen naar haar auto in de stad Alexandrië. Het hele weekend waren er in Egypte protesten... tegen het bezoek van Clinton. Demonstranten zeggen dat de VS de moslimbroederschap... heeft geholpen om aan de macht te komen. Clinton ontkent dat. in the business in Egypt of de VS kan geen invloed hebben, al zou het het willen, al dus Clinton. Militaire leider van Noord-Korea is ontslagen. Volgens de staatsmedia is hij ontheven van zijn taken vanwege ziekte. Waarnemers betwijfelen of ziekte de echte reden is voor het vertrek van de legerleider... die een belangrijke rol speelde binnen de Arbeiderspartij. Ook hoogleraar Koreanistiek aan de Universiteit van Leiden, Remco Breuker... die betwijfelt de reden voor het ontslag. Het is niet helemaal uit te sluiten. Je ziet de foto's van de afgelopen paar jaar dat hij er minder gezond uit is gaan zien. Maar dit is een veelgebruikt excuus. En er zijn andere voorbeelden van hoge ambtenaren en militairen die tot vlak aan hun dood uh, al hebben gediend. Het ontslag zou te maken kunnen hebben met een nieuwe koers van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Die de macht in handen kreeg na het overlijden van zijn vader in december. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is vrijwel overal droog en de zon heeft enige ruimte om te schijnen. Gedurende de ochtend raakt het steeds meer bewolkt en later volgt vanuit het zuidwesten buige regen. Vanmiddag is het in het hele land grijs en valt er van tijd tot tijd regen. Voor de regen uit wordt het maximaal 18 graden, in de regen zakt het kwik naar circa 15 graden. De zuidwestenwind is meest matig van kracht en zee is de windkrachtig windkracht 6. Vanavond blijft het regenachtig en ook in de nacht kan er af en toe nog wat lichte regen vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond 14 graden.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met alleen korte files in de regio Amsterdam. In de regio Noord hebben de basisscholen nog geen vakantie. Daar staat een file op de A7 richting Groningen. Er staat twee kilometer voor knoop Julianaplein. En ver is de A16 Breda richting Rotterdam afgesloten. Tussen de knooppunten Prinsenville en Zonzeelder een ongeluk met een vrachtwagen. En volgens Rijkswaterstaat duurt de afsluiting nog een half uur. En verkeer in de regio Antwerpen richting Rotterdam kan het beste omrijden via Bergen op Zoom En het verkeer in de regio Tilburg, onderweg naar Rotterdam, kan het best omrijden via de oostkant van Breda over de A27 en de A59. Oh de la. De tour ontwaakt. De banden zijn geplakt en zitten weer vol met lucht. En Jeroen Wielaert is ook weer fit. Goedemorgen, Jeroen. Ja, geen spijker in mijn hoofd. Oh, maar je... heel goed, alles eruit getrokken. Waar gaat ja. het heen vandaag? Uh, we gaan naar Po. Uh, dat is al voor de 65ste keer. En mijn grote held Theo Middelkamp won al in 1938. Beetje Nederlandse stad. Henk Lubbeding, Gerrit Netenman, Erik Breukink was erbij toen in 87. Ali van der Poel, 88. Leo van Bom, 98. Gaat maar door. Maar ook in het vlakke. Daarom misschien dat er zoveel Nederlanders hebben gewonnen. Uh, misschien wel. wel eentje. Uh, we gaan naar, uh, de, de, negen, naar 16 juli 2012. En dat maken wij, daar hebben we een compilatie van meerdere Nederlanders van gemaakt. Luister maar. De expert uh, Peter Kreteman is gearriveerd in het hartje van Pool. Erik ik gaat hier weer naar de zichter in Gaan. Daar gaat hij het over de streep. Dan komt hij Leo van ban! Dan komt hij Leo voor ban! over een just for Yes! Yes! Yes! Daar komt de sprint van Gerry Kneteman aan Ludo Petersen. En het is inderdaad Gerry Kneteman die hier gaat winnen. Ja, straks een van die winnaars in Po ga ik mee praten. Eerst naar Gio Lippens. Gio, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, dat maakt Po dan toch een beetje een Nederlandse stad. Liggen de kansen vandaag? Ja, er liggen kansen vandaag. Maar nou ja, nee, ja. Dan, dan moet er al een van de Nederlanders meegaan in een uh, kopgroepje. En dan moet die kopgroepje ook weer tot aan de finish rijken zoals gisteren. Maar het is een uh, totaal andere etappe dan gisteren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een type als uh, Johnny Hogeland. Vaak heeft hij al aangekondigd. Ik wil het een keer gaan proberen. Maar eerlijk gezegd, tot nu toe zit hij er niet bij. En uh, heeft hij nog, nog niet één keer een echte kans gehad op een overwinning. Dus uh, ja, dan moet het vandaag maar een keer gaan gebeuren. Ja, maar het zou dan natuurlijk ook wel weer zijn massasprint kunnen worden. Hè? Want... Het is vrij Dat vlak. denk ik ook, hoor. Ja. Het is vlak, we hebben drie coaches, die zitten ergens in het tweede deel van de etappe. Etappe trouwens, die erg laat start, tien over half twee pas vanmiddag. Korte etappe, 158,5 kilometer en na de helft, ongeveer na de 100 kilometer... dan krijgen we ineens drie coaches achter elkaar, een van de vierde, één van de derde en één van de vierde. Nou, ik denk niet dat dat de renners echt kan verontrusten, de sprinters al helemaal niet. Dus ik denk eerlijk gezegd dat die sprintersploegen er alles aan doen om de zaak bij elkaar te houden... of in elk geval te zorgen dat als er een kopgroep weg is dat ze ze een kilometertje of vijf voor de streep in poot te pakken hebben. Nou, we start dus nog alle tijd om door te praten of na te praten... over dat spijkerincident, die kopspijkertjes. Is dat nou wel eens op deze manier eerder gebeurd? Ja, het is wel eens vaker gebeurd hoor. Ik kan mezelf een Tour uh, eind jaren negentig herinneren dat ik achter op de motor zat. En toen waren er uh, ja, handwerksmannen, uh, hoe noem je dat, echt van die vakmensen. Ik dacht dat het mandemakers waren, maar het, het, het kunnen ook uh, uh, ja, boetseerders zijn geweest. Uh, in ieder geval ergens in de Vercors een etappe vanuit uh, het midden van Frankrijk in de richting van Valence. Toen daalden we af en uh, ineens hoorden wij voor ons bij een kopgroepje lekker band en nog een lekker band en nog een lekker band. En toen uh, op een gegeven moment zagen we een motor voor ons met een fotograaf achter. Die zagen we slingerend over de weg rijden. En die motor, die, die, die fotograaf die werd min of meer gelanceerd bij die valpartij. En uh, ineens zegt Raymond Nakkaerts... dat was in de tijd onze, onze fameuze motorrijen... die zegt van goed, verdoemen. ze hebben spijkers gegooid. En toen bleek het dus inderdaad in een afdaling... bleek er ook allemaal kopspijkertjes gegooid te zijn. En uh, al die renners zo'n beetje lekke banden, uh, motaris, dus lekke banden. Uh, die fotograaf brak zijn arm. En, dus het is wel eens vaker gebeurd. En als we nog verder teruggaan in de Tourgeschiedenis... beginjaren van de Tour... Ja, toen waren mensen het sowieso al niet eens met de vooruitgang. Het feit dat daar zo'n hele hoorde fietsers met auto's... erachter en motor en erachter door een dorp trok. En toen werden er ook nog wel eens kopspijkertjes uh, gegooid. Maar ja, allemaal zonder resultaat. Maar gisteren, het leek er toch wel op dat het gewoon een, een, een daad was... Van, uh, ja, van, van dommerikken, van hooligans uh, die langs de kant staan... en denken, hé, hey, leuk, we gooien even zo'n zakje met kopspijkers. Ja, en dit is echt onverantwoordelijk. Hè? Het was echt gevaarlijk. Zeker. Ja. Nou ja, nou ja, de, uh, Kieselowski is uh, gevallen en uh, die heeft uh, zijn sleutelbeen gebroken. Dat zagen we even gauw in het voorbijgaan. Je zag een mannetje van Astana liggen, net na de top van die berg. Uh, dat is het enige fysieke slachtoffer van die valpartij. Maar je zag ook wat er met Evans gebeurde. Je zag ook uh, dat er dertig andere renners uh, uit het peloton... uiteindelijk met lekke banden naar de kant moesten. Het was uh, wat dat betreft een puinhoop. En, maar het had veel slechter kunnen aflopen. Want die afdaling daarna, als je daar op dat moment een klapband krijgt... een, een pinase in je band... Ja, dan, dan kunnen de gevolgen soms niet te overzien zijn. Ja. Uh, Luis Leon Sanchez en zijn kopgroepen, die waren er van gevrijwaard. Die waren er al langzaam voordat die spijkertjes op de weg kwamen. En won voor de Rabobank ploeg. Dat was toch wel net wat de ploeg nodig had? Ja, dat was zeker wat de ploeg nodig had. Hè. Uh, er werd al grappend gezegd, de helft van de ploeg zat in de kopgroep. Want ze hebben nog maar vier man over. Dus ja. twee man zaten in de kopgroep. En dat je het dan ook afmaakt. Ja, het is gewoon de eenzame klasse van Luis Leon Sanchez. Uh, die, die eigenlijk... En zijn hele carrière al zo goed is. En uh, ja, bij Rabobank mogen ze echt uh, in de handjes knijpen met deze renner... die vorig jaar nog veel kritiek kreeg omdat hij te weinig zou winnen. Maar toen won hij de etappe naar saint Floor. En vandaag alweer, of gisteren alweer... Ja, dan zeggen ze dat ze mooi hij heeft. De meubelen gered van Rabobank. Hij kiest er daar goed uit. Gio, dankjewel. We horen je uitgebreid vanmiddag. Doe we.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 I think I'll go for a ride. Summer evenings on the road, a cool breeze in my head. Poetry in motion on two wheels round Kildare.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 With Christopher and Dreadlocks Donald Lunny and Alwyn Fuerre Cycling through the city I'm waving to them all there, eh? <laughs> yep. Get him in your bike No petrol, no diesel You'll never get obese A cadenza In a musical piece And there is peace Peace of mind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 Straks Leon van Bon over zijn overwinning in Po in 1998. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Zagoka. De A16 Breda-regio Rotterdam is nog steeds afgesloten. Dus er zetten knooppunten Prinsenhul en Zonzeil door een ongeluk met een vrachtwagen. Het laatste nieuws is wel dat de schade aan het portaal weer meevalt. De verdediging is alleen beschadigd. En als het goed is, gaat de weg Volstrijks-Waterstaat over een kwartiertje weer open. En ook nog een afsluiting op de N227. De wegwerkwijk bij Duurstede-Aamsvoort. Die is door een ongeluk in beide richtingen dicht. Tussen Doorn en de aansluiting met de A12 houdt daar dus rekening met een omleiding. Dit is het NOS Radio 1 journal met Marcel Oosten. Het is kwart voor negen. Gaan we gaan naar Ron Linker in Parijs. Onze correspondent. Uh, Ron, goedemorgen. Goedemorgen. En het zijn natuurlijk allemaal spijkertjes in de Franse kranten. <laughs> Ja, de grote vraag is natuurlijk wie heeft ze daar neergelegd. L'équipe heeft als kop vandaag boven de kranten de Tour aan de grond genageld. Dat geeft een beetje het gevoel weer. Er is veel woede, onbegrip. En toch ook wel berusting dat men de dader of daders waarschijnlijk niet meer zal vinden. Ook berusting over het feit dat ze dit soort incidenten niet kunnen voorkomen. Zegt ook de manager van de tour. Il faudrait des témoins. Il faut savoir où c'est. C'est compliqué. Le parcours du tour, c'est tous les jours 200 kilometer. Surveiller 200 km. Ja, de, de, de, het parcours van de toeretap is meer dan 200 kilometer per dag. We kunnen nou eenmaal niet iedere centimeter van het parcours gaan beveiligen. De toerdirectie heeft wel formeel aangifte gedaan bij justitie. Maar ja, het vinden van de daders, Marcel, eh, dat is zoeken naar een speld of beter gezegd een spijker f... in een hooiberg. Hoe dan ook, de conclusie is wel in de sportkranten dat er weer een dag verloren is gegaan... voor mannen als Evans, uh, Nibali, om Wiggins aan te kunnen vallen. Want ja, die etappe die was natuurlijk gedaan na dit spijkerincident. Ja, die werd min of meer geneutraliseerd. Zo'n gentleman's agreement, al ging het niet helemaal overal van harte. Hmm. Uh, Pierre Roland, uh, die ging er vandoor toen uh, renners als Evans lek reden. Wat schrijven de kranten ja. daarover? Ja, dat is een man merkwaardige manoeuvre. Hè? De, de kopgroep had meer dan 17 minuten voorsprong, uh, zegt Wiggins in de krant hier. Waarom viel Pierre Roland toen aan, toen iedereen bezig was met uh, de lekke banden en dergelijke? Hij kon die kopgroep niet meer inhalen, dus wat nou de bedoeling was van Pierre Roland met zijn aanval, dat blijft onduidelijk. In de krant zegt hij dat hij wel vaag gehoord had van la Pagaille, de chaos achter hem. Maar het was zo'n onoverzichtelijke bende, zegt hij, dat hij niet in de gaten had dat Wiggins de koers wilde stilleggen. Hij wist niet dat Evans en andere lek hadden gereden en ook zijn ploegleider, die dus weer heel ver achter de renners zat, achter het peloton, die kreeg geen contact met hem en ja, uiteindelijk heeft Roland het allemaal wel begrepen, hij liet zich terugpakken en toen hij terugkeerde in het peloton, heb je misschien ook wel gezien, we keken renners hem verwijtend aan. Nou ja, Roland heeft inmiddels zijn excuses aangeboden, mm. maar het is een beetje een half zacht excuses, want hij blijft erbij dat hij niks fout heeft gedaan. Nou, het belangrijkste voor de Rabobank was natuurlijk de overwinning van gisteren, door Sanchez. Mm. Is daar nog aandacht voor ook? Ja, absoluut. Kijk, uh, Le Kiep heeft het uh, over Luis Leon Sanchez. Dat hij voor het tweede achtereenvolgende volgende jaar de Tour redt voor de Rabobank ploeg. En dan hebben ze een interessante analyse. Uh, de krant duikt echt in de Rabobank filosofie, Een team dat sinds 1996 in het wielrennen zit. En dat voortdurend het opleiden van jonge renners hoog in het vaandel heeft zitten. Uh, he, omdat er uiteindelijk dan een nieuw Nederlandse Tourwinnaar uit moet groeien. Maar ja, hoeveel rendement levert dat nou eigenlijk op? Vraagt Le Kiep zich af. Uh, dus de, de sponsor wil namelijk op de duur ook resultaat zien. En dus moeten er dan toch buitenlanders worden aangekocht om de boel te redden. Oscar Freire, Mark Renshaw, Luis Leon Sanchez. Nou, dan, dan halen ze manager Erik Breukink er nog bij. Die wordt dan aangehaald en zegt van ja, we hebben talenten. Gasing, Bauma en Kruiswijk. Maar goed, concludeert de krant, Kruiswijk zat gisteren ook mee in die kopgroep... om de knecht te spelen voor een Spanjaard. Dus voor een bank is dat opleidingstraject levert niet veel rendement op, constateert Le Kiep. Ron, dankjewel. Ron Linker hoorde u vanuit Parijs van de overzicht van de Franse media. Leon van Bon, goedemorgen. Goedemorgen. Voormalig eh, wielrenner Won in Po, want daar gaat de etappe vandaag ook naartoe op 20 juli 1998. Eerst eens even over wat Ron zei net. Het, het beleid van de raboploeg eh, levert te weinig rendement op. Uh, is dat ook jouw indruk? Doen ze er te weinig mee met al die talenten? Nou ja, dat lijkt er nu natuurlijk wel op. Het is wel... Uh... Het zijn wel allemaal verzachtende omstandigheden, maar ja, echt lekker draait het natuurlijk niet. Nee. En al jaren natuurlijk niet, hè? Nee, nee het komt er niet uit uh, wat je hoopt. En, uh, ja, je ziet toch af en toe uh, wat lelijke eentjes sterven die nooit een zwaan worden. En, uh, ja, dat hoop je dan eigenlijk wel op. Ja, en nu moet Spanje het weer doen. Um, hoe slecht is dat voor het, voor het Nederlandse wielrennen? Of, of hoe jammer eigenlijk dat, dat die kansen niet gegrepen worden? Ja, dat is sowieso jammer en, en zeker dit jaar, waar de verwachtingen heel hoog waren, dan, uh, ja, dan valt het toch zwaar tegen en dan, ja, dan krijgen, ze toch, uh, krijgen ze toch veel kritiek. En dan hebben ze nog uh, dat het gisteren nog een overwinning uh, tussendoor glipt. Ja. Zit, zit er nog wat in vandaag in Po voor ze? Nou, dat weet je nooit. Uh, kijk, er zitten, bij de Nederlanders zitten niet zo heel veel winnaars op dit moment. En Karsten Kroon was dat vroeger wel en die is dat een beetje verleerd. Uh, maar voor de rest uh, ja, vrees ik dat ze waarschijnlijk wel weer mee gaan zitten. Maar dat, uh, dat ze toch met lege handen uh, aan de fine staan. Ja. Hoe deed jij dat in 1998? Want het is een vlakke aankomst daar toen ook al? Ja, het was, een, ja, was een, uh, een, een min of meer vlakke rit. Met uh, vier klimmetjes erin. En het was uh, heel warm, 40 graden. En we waren met de grote kopgroep weg. En uiteindelijk blijven we met, uh, met vier man over en uh, er werd er gesprint. Ja, en ja, die sprint kon je, die kon je nog wel aan. Ja, ja, die kon je nog wel aan. En uh, ik weet nog wel, dat was met uh, Jens Voort, en Lelly en uh, Anje Luto die uh, nog bij zaten. En uh, ja, een peloton zat vlak achter, uh, vlak achter ons. En ja, het was wel zaak om een beetje. Uh, te spelen en de uh, gedeelte te bewaren. Ja, een, een mooie overwinning. Uh, po, een beetje de Nederlandse plaats dan. Hè? Uh, meer Nederlanders wonnen daar. Uh, zegt dat iets of is dat een uh, toeval? Nou, ik denk dat het toeval is. Ja, misschien dat het. Uh... Ja, we houden het maar op toeval. Bordeaux is ook zo'n plaats. Ja, ja zeggen ze. precies. Maar ja, dat is ook al heel lang geleden. Naar nou, Knaven nog, of niet? Oh, dat weet ik zo niet. Daarover vraag je me. Ik zou het niet weten. Ja. Maar goed, het is in ieder geval veel te lang geleden. Het is sowieso een Nederlandse overwinning. Ja, dat klopt. Ja, uh, uh, uh, uh, ben je trouwens in Frankrijk? Ik hoor zenuwachtige toeten achter je. Ja, we zijn onderweg naar Po. Oh. We willen vandaag nog iets halen. We moeten nog wel een stukje rijden, maar uh, dat is wel de bedoeling. Oké, okay, en uh, heb je dan nog een functie of is het puur uh, interesse? Nee, puur interesse. Oké. Okay. Um, geen rol meer ergens bij de tour, of, want je fietst toch nog steeds of niet? Ja, ik fiets nog steeds vooral uh, de zesdaagse En uh, ja, we reis wat over de wereld en uh, een maandje in Amerika gecoörd en een maandje in Australië. En, uh, maar ik fiets nog steeds. Oké, okay. maar uh, toer uh, niet meer natuurlijk. Hè? Nee, nee, nee, nee, dat nee. is voorbij. Uh, hoe, hoe bevalt uh, deze tour? Want um, als je dat allemaal weer meekrijgt van de kopspijkers en de ellende bijvoorbeeld bij de Rabo-ploeg, mis je het dan? Nou, die kostspijkers mis mis natuurlijk niet. Maar ja, het is wel, uh, ja de toer was, was een, een moeilijke koers. Het is heel zwaar. En uh, ja, het was niet uh, echt voor mij weggelegd. Hoewel ik toch uh, twee keer een etappe kon in. Ik wou het he? zeggen, ja. Ja, maar ik, heb, ik heb tien, ben tien keer gestart en ik ben maar drie keer in Parijs gekomen. Dus wat dat betreft uh, is die score niet zo goed. Maar ja, je gaat er dan toch weer heen om, uh, om te proberen die etappen mee te pakken. Maar het is, was voor mij wel altijd uh, verschrikkelijk afzien. Goed. Veel plezier in Po vandaag. Dankjewel. En met twee etappes uh, zouden we je hard kunnen gebruiken nog. Uh, <laughs> Leon, hartelijk dank voor het gesprek. Oké, okay, graag gedaan. Prettige dag. Dans le ciel la trace d'un immortel, rien dans le ciel, au désert désiré. Jeroen Wielaert is zoals iedere dag aan route. Het dorp is nieuw op de lijst van etappeplaatsen in de Tour. Maar dat is niet het enige wat Samatan als startplaats van de 15e rit... gemeen heeft met Vizé, het Waalse stadje dat het vertrek was van de tweede. Ook al op een maandag. Ganzen. Ze fokken er ganzen. Die maken deel uit van de hele beestenboel die in Samatan op de markt wordt verhandeld. Alles aan lekkernijen is er te koop. En daarvoor hebben boeren en kooplui al talloze etappes afgelegd van en naar Samatan. Het is eeuwen nadat de zwarte prins er beestachtig huis heeft gehouden en het toenmalige stadje verwoestte. De Tour is voor conservatieve liefhebbers een ronde die thuishoort in Belfort, Besançon, Pau en Luchon. Dat slag vindt zo'n dorp maar niks. saint nooit van gehoord. Het is juist daarom dat opeenvolgende directies wel voor dergelijke plaatsen kiezen. Christian Prudhomme trekt ook graag naar de campagne, het platteland... ook omdat hij weet dat daar veel meer heuse toerliefhebbers huizen dan in Parijs. Die nuffige hoofdstad. Samatan ligt in de regio Gers. Ze komen er niet vaak en dat kan nu wel, om te genieten van ganzenlever, alle gastronomie, zegt wedstrijddirecteur Jean-François Pécheux. Samatan, là, c'est le Gers. C'est un département qu'on ne visite pas trop souvent, maar cette année, on a l'occasion d'y aller. C'est surtout le foie gras, la gastronomie. Euh, voilà, en c'est quand on va dans ces pays-là. Bradley Wiggins zal er onthaald worden op gemengde gevoelens. En niet alleen omdat hij het in zijn hoofd heeft gehaald... om de heldenstatus van Richard Viran in twijfel te trekken. De oude dopingzondaar die een held blijft voor het Franse publiek. De weerzin tegen Engelsen zit diep. Is bijna genetisch. Het dateert van eeuwen geleden, de 100-jarige Oorlog. De middeleeuwse tijd dat grote delen van Frankrijk bezet waren door Engelse troepen. Een van hun aanvoerders was de prins van Wales, Edward van Woodstock, zoon van koning Edward III. Hij werd de zwarte prins genoemd vanwege zijn wapenuitrusting. In het hart van de 14e eeuw oefende hij een schrikbewind uit in het zuiden van Frankrijk. En hij gebruikte zwaardere middelen dan kopspijkers, dat klassieke middel om de toer te verstoren. Het is daarom dat Bradley Wiggins niet als een aanbeden gele prins zal vertrekken uit Samantha. <laughs> Jeroen Wieler plaatst de toer in historisch perspectief. Het peloton gaat vandaag naar Po. Je hoorde dat ook van Giolippens. Wordt een vlakke etappe. Kans voor de sprinters of een kopgroepje. Dat weg blijft. Na 9 uur hoort u meer over de FIFA, wereldvoetbalorganisatie. De voorzitter, Sepp Blatter, ligt maar weer zonder vuur. Net als zijn voorganger, de bejaarde Braziliaan Joao Havelange. U hoort ook meer over overstromingen in Japan... en over sms'jes die je krijgt als je te veel aan het internet blijft. Blijft u luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal.